Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion moeten hun poncho of paraplu nog maar even bij de hand houden. De inzet van waterkanonnen wordt niet verboden. Dat wilde de actiegroep graag. Ze vinden het gevaarlijk en onnodig dat de gemeente Den Haag die dingen gebruikt. Bij klimaatacties op de A12. Maar de rechter gaat er niet in mee. Wel zegt hij dat er niet zomaar mag worden gespoten. De waterkanonnen mogen alleen worden ingezet om de demonstranten aan te sporen ergens anders heen te gaan. De komende tijd zijn er sowieso geen acties op de A12, omdat de actievoerders mogelijk hun zin krijgen. De Tweede Kamer laat uitzoeken of fossiele subsidies kunnen worden afgebouwd. Het station van Antwerpen zit niet langer op slot. Vanmorgen werden op het Belgische station twee verdachte pakketjes gevonden... en werd de boel ontruimd. Ook reden er geen treinen meer. Maar het was loze alarm, zegt de politie. We hebben geen enkel risico genomen. En dus hebben we Dovo gevraagd om die twee pakketten te bekijken. Ze hebben dat ondertussen gedaan en ze hebben geoordeeld dat de situatie veilig was. Dus wat de politie betreft kan het station opnieuw vrijgegeven worden. Ja, volgens de VRT is er wel iemand meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. En voor scholieren die in het oosten van Groningen wonen is het natuurlijk handig om een goed woordje Duits te spreken. Maar dat is niet altijd het geval. En daarom heeft de middelbare school in Winschoten een samenwerking met Duitse scholen opgestart. Zodat de leerlingen elkaars taal makkelijker leren. We zetten niet zozeer meer in zoals vroeger op de grammatica. Wat de meeste ouders ook wel kennen. Dat ze denken, ja, der, die en das. Maar dat was vroeger zo. Nu zetten we echt in op de communicatieve didactiek. Dus op het communiceren. Ja, volgens de leerlingen is het handig om op deze manier Duits te leren. Dus als je bijvoorbeeld ah, ja. in Duitsland voor je werk gaat, dan kan je dus ook Duits met ze praten. Daar. De Nederlandse en Duitse scholieren doen onder andere samen mee aan kooklessen. En ook staan er sportactiviteiten op de planning. Het weer in het noorden af en toe regen, verder zo goed als droog, in het binnenland wat zon. Vanavond pittige buien, mogelijk met onweer. Dan 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Met nu CFM luncht. Ja, en dan hoort je nu de jingle te krijgen, maar dat uh, is dus net niet op tijd opgestart. Nee, dat is. Uh, nee hoor, daar kan de voorgaande absoluut niks aan doen. Dus Charlie moet wel hier blijven, Hennie. En ik ga dus even. Ah. Dus we gaan nu uh, beginnen met... Uh, wat hebben we allemaal? Nou, we gaan zo meteen natuurlijk Roy bellen. En, uh, ik heb er nog een tasje hier. En die ja, is, uh, uh, is sidekick deze keer. Dan is, uh, oh, nou. Dus. En... Komt je? Ja, ja, wat hebben we verder nog? Verder hebben we eigenlijk... Uh, natuurlijk Marcel die we weer bellen. En... Ik ben nu dus. Jingle en dergelijke aan het zoeken, maar ik kan niet en lullen en, <laughs> en zoeken tegelijk. Dat, dat gaat hem even niet worden. Dus uh, Henny is er nu ook. Misschien dat Henny praten even van me kan overnemen. Ja, wat, uh, wat gaan we allemaal doen vandaag? Uh, je hebt het al gezegd. Uh, heb je hem aanstaan? Ja, ik heb hem okay. aanstaan. Uh, Roy bellen, Marcel bellen. Carina bellen ja. voor de Zandvoort de, de, de, de, de, de, uh, Aard 2023. Hè, dat is af, uh, ja, dit is de weekend. De uitzending is daar ook helemaal over gegaan. Oké. Okay. Uh, uh, ik moet ook inloggen, geloof ik. Jij moet ook nog inloggen. Maar het komt allemaal goed. Ik zie niks, helemaal niks. Dus. Ik moet nog eventjes kijken. Moet je de computer weer aanzetten of zo? Autodetect, geen power. Ik heb geen power. Nou, ik heb wel de, de, de, de tune inmiddels. Oh. En ik ga even kijken of ik nu ook muziek kan vinden. Dus, nee. Nee, nog niet. Ik ben er moeilijk aan het inloggen. Het is al vijf over één. Ja, Twaalf heeft ze weer. ja. Ik ben, uh, ben bezig. <laughs> dus, uh... En kun je die computer beneden aanzetten? Ja, ogenblikje. Hier. Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. We kennen, we kennen. wat you know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle.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 Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh, a death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep embody. Dan Goedemiddag Roy. Ik heb een willen aanpakken. Ben je er? Als het goed is, is hij er? Ik hoor hem niet. Hoor ik. Ja, nu, ja, nu hoor ik hem. Ja, hallo. Hoi, <laughs> ja, we zijn uh, geswitst. Maya doet nou de techniek en ik doe de interviews. Nou ja, dat is leuk, want dan kan Maya het ook leren in de toekomst. <laughs> nou, ze kan het al. hoor. Ze is al aardig gedreven hoor. Oh, gelukkig, gelukkig. Met Pim wisselt ze ook wel eens. Oké, okay. ja. nou goed zo, goed zo. Ja, gisteren nog bij de televisiering halen en nu weer gewoon op de bank uh, het verslag te doen van uh, Zandvoort Decide. Altijd leuk, dat, dat uh, contrast, dat verschil. Um, ja, wat is er afgelopen tijd uh, gebeurd? Er is alweer tijd geleden dat we elkaar aan de telefoon hebben gehad. Ja, ja. Uh, maar ja, dat uh, mag de pret niet drukken. Er is afgelopen tijd best wel veel gebeurd uh, in, uh, in, in Zandvoort en... Uh, er zijn allemaal ook wel leuke dingen te gebeuren. Dus daar gaan we het gewoon lekker over hebben. Uh, we beginnen uh, bij het uh, eerste. Ding, uh, er is een uh, woord in Zandvoort Nieuw-Noord. Uh, ja, uh, uh, hebben wij natuurlijk als Zandvoort de het buurtfeest ingezet als uh, verbindende factor in Zandvoort Nieuw-Noord. En dat, ja, uh, ja. Is toch, dat merk je toch dat dat toch wat... meer uh, mensen hebben wakker geschud om zelf ook dingen te gaan organiseren. En dat is ook gebeurd. Um, de, ze gaan een bingo organiseren in Zandvoort Nieuw-Noord. Twee uh, buurtbewoners uit Zandvoort Nieuw-Noord hebben het initiatief genomen... ...om een speciale bingo te organiseren in, in pluspunt. Uh, ja... Uh, daar staat een filmpje van online. Maar ik kan vertellen, hij is helemaal vol geboekt. Dus uh, daar kunnen geen mensen meer bij. Ik houden nu wel een res uh, reservelijst bij. Maar uh, zo zie je maar dat er aan activiteiten wel. Uh, ja, dat mensen toch wel verlangen naar activiteiten in de buurten van Zandvoort. Dus dat is wel uh, leuk om, uh, om even uh, te zien. Verder uh, is natuurlijk, en dan zometeen heb ik natuurlijk de evenementenkalender even voor me. Maar, uh, dat is wel even ook leuk om apart te noemen. Zandvoort um, Art Kunstweekend ja, ja, ja. komt uh, 14 en 15 oktober, dus het komende weekend. Onder de vlag van Rotary Club Zandvoort... wordt op deze dagen een uh, ja, sprankelende kunstweekend georganiseerd. Zandvoort Art. Uh, ja, in ieder geval uh, 60 deelnemers zijn er, kunstenaars... die op verschillende plekken in Zandvoort... Uh, waaronder de louis -Davis Carré. De Agatha-Kerk, de Rabbel... Uh, uh, de oude... de oude, hoe heet het... de oude Rode Kruisgebouw... zelfs de Jenks doet mee. Uh, <laughs> ja. En we, we hebben het er vanmiddag ook nog over, hoor. Dus uh, ja, dat is heel goed. Ja, ja. En, en, en, en MNX... En, en nog heel veel andere... Uh, plekken waar je niet verwacht... die ook uh, ja, kunst uitdragen. Dus dat is wel heel erg leuk. En uh, dat is in ieder geval komend weekend... in het dorp te zien. En vind je het nou leuk om... Uh, te kijken op ZFM TV en bij Zandvoort Insight op de Facebookpagina staan. komen ieder uh, op TV bij, om vijf uur komt er steeds een filmpje voorbij uh, over, uh, de, over dit evenement. Ja. En uh, dat is zeker bij jullie te zien op TV, maar ook bij ons op onze Facebookpagina. Ja. Verder uh, heeft uh, Spanerlanden een groot probleem opgelost. Weet je nog, Marja? Uh, een Tijdje terug hadden we het erover dat, uh, dat de vuilnisbakken bij het uh, mm -hmm. Biedelplein uh, zo slecht erbij lagen. En helemaal tijdens de ja. tribune 1 en dat er niks aan gedaan werd en dat het zo stonk. Uh, ja. Het is nu al bijna, ja, het is al bijna twee maanden geleden en het probleem is nu eindelijk opgelost. Ah. Uh, Kijk. Uh, de, dit kwam uh, door uh, ja, miscommunicatie en weer het probleempje Haarlem. Hè? De, uh, Haarlem weet gewoon niet wat er in Zandvoort gebeurt. Nee. En dat is, uh, dat is jammer. En dat is wel echt een verbeterend puntje. Niet alleen op het uh, vuil, maar ook op andere dingen natuurlijk bij de gemeente zelf. Maar uh, ik moet zeggen, uh, we hebben dit uh, verhaal natuurlijk een tijdje gevolgd uh, voor de buurtbewoners uit uh, Zuid. En uh, het probleem is nu opgelost. Ehm... Uh, door middel van een, uh, ja, een wisseling van de bakken. Ze hebben nu uh, bij het Friedhofplein onder. Uh, uh, een, het was een bovenfaansbak. Mm -hmm. Die je met zo'n kaartje ook gewoon kon gebruiken. En nu ja. uh, hebben ze daar een ondergrondsbak gemaakt. En een beetje hufter. proefbestemd uh, faansbak uh, neergezet. En ik moet zeggen. Uh, de, het vuil uh, kan weer weggegooid worden door de bewoners. En dat is mooi. Nu hebben ze wel een plastic wak daarvoor in de plaats gezet. Die is open. En nu merk je wel al meteen weer dat uh, wel weer iets negatiefs uh, dat mensen uh, ja, daar gewoon een vuil in stoppen. En dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Nee. Uh, <laughs> dus dat is nog een verbeterpuntje, Helemaal denk ik voor de zomer van volgend jaar. Want uh, dat is wel, uh, de Vlietopplein is natuurlijk wel een punt waar heel veel mensen komen. En ze moeten hun vuil ook kwijt. Dus misschien ja. kan Spaanlanden daar nog wel even over, uh, over gaan nadenken hoe we dat gaan oplossen. Uh, ja. Is er Petter... ook al wat bekend over hoe ze het gaan doen met die, uh, uh, die, die uh, betaalpalen die er nog steeds staan? Van de uh, nee, dat is een irritatiepuntje die we al heel veel uh, krijgen in onze mailbox... Uh, ik, zal, ik, zal, ik zal je vertellen, ik hoop daar volgende week even een antwoord op te hebben. Ik ga, we gaan ja. even mailen naar uh, de persvoorlichting van de gemeente en kijken wat uh, daar is. Want uh, ik denk dat jij wel nu in deze afgelopen twee weken uh, de tiende bent die het vraagt. Dus misschien is dat wel een uh, artikeltje waard. Ja. Ik weet wel dat het trouwens in de raad is gekomen. Hoor, dat mensen dat okay. ook al hebben ja. gevraagd in de raad. Dus uh, nou, we gaan het meemaken. Uh, verder. Natuurlijk, de Tweede Kamerverkiezingen, 22 november. We gaan met de Fem ook weer, uh, een, uh, in samenwerking met Zandvoort de Sijt en de Zandvoortse Koran, Zandvoort kies weer uit de lucht te de tover, oh, ja, toveren. Ja. En uh, dat doen we uh, natuurlijk ook rondom de, ja, de verkiezingen. En uh, wat leuk is om te melden, in ieder geval er komt een speciale uitzending, een radio-uitzending, en, en, uh, in samenwerking met ons en de Zandvoortse Koran, dus dat is leuk. Uh, maar... 22 november kan er ook weer op een bijzondere plek gestemd worden. Dit keer niet op het circuit, oh. maar uh, op, bij de brandweerkazerne. Dus oh. Dat... oh, die is ook leuk. Ja. De oude of de nieuwe? De nieuwe. De, de nieuwe, ja. nieuwe. oké. Okay. Dus, uh... Tegenover Galileo. Ja. Ja. ja, de flat. Ja. Ja. Verder uh, is het jaarlijkse fooienfeest... Uh, er heeft plaatsgevonden bij Pluspunt. Dus de vrijwilligers werden weer even in het zonnetje gezet. Ja, bij Pluspunt krijgen ze ook af en toe een vooitje. En dat wordt opgespaard en één keer per jaar organiseren ze daar een feest van. Uh, daarin, met een persbericht proberen ze wel meteen aan te vragen dat er weer nieuwe vrijwilligers nodig zijn bij Pluspunt. Dus vind je het leuk om vrijwilliger te worden? Meld je dan vooral aan op pluspunt.nl of pluspuntzandvoort.nl. En uh, wie weet. Uh, uh, word jij wel de nieuwe uh, vrijwilliger... voor de belbus, voor de ouderenzorg of wel iets heel anders. En presenteer je, net als uh, de directeur Remco Venia... Uh, een pluspunt quiz. Of, uh, of voor en... de jeugdzorg, hè, natuurlijk. Ja, jeugd kan ook natuurlijk. werk. Ja. Ze doen heel veel. Dus dat is allemaal te zien op pluspuntzandvoort.nl. Nou had ik nog een leuk nieuwtje. Ah. Hm. Uh, want, want, want, Want, ik moet het even teruglezen... In, in, uh, voordat ik het verkeerd uh, zeg... Maar er komt een grote vrijwilligersfeest, heb ik vernomen. Huh? En uh, daar was zelfs al de datum van bekend. Maar omdat het zoveel tekst is, kan ik het uh, niet meer terug, uh, terugvinden. <laughs> <laughs> um, uh, een vrijwilligersfeest van Pluspunt? Uh, nee, van, van gewoon een, een Zandvoorts vrijwilligersfeest. Oh. En, uh, dat, dat, dat lijkt me leuk, maar misschien moet ik daar volgende week maar dan gewoon op terugkomen. Want ja. Uh, ik kan hem even niet uh, terug, uh, terugvinden. Dat is wel jammer. Ik heb hem daar niet in goed voorbereid. Sorry daarvoor. Uh, wat wel leuk is om even te vertellen. Misschien vind ik hem ondertussen wel terug. Uh, ja, de is weer... Uh, oh ja. Op 29 september is het dus voor... Oh nee, dat was het niet. Dat is heel snel. Ja, dat is toch nee, geweest. 29 nee, september was het mooie niet uit, maar ik scroll door. Uh, verder uh, is, uh, komt Sinterklaas natuurlijk weer uh, in ja. november aan. Um, is uit, uh, Sinterklaas heeft Sinterklaas weer gevraagd om, uh, om, de, om de agenda bij te houden. En uh, de agenda staat weer ook voor huisbezoeken. En dat is te vinden op www.sinterklaas.nl/slash Sinterklaas. Heel makkelijk. Kijk, en dan kun je uh, de agenda bekijken van Sinterklaas. ...in de Sinterklaas. En wie weet uh, heb jij binnenkort Sinterklaas... ...wel op, uh, op busdoek. Uh, verder... ...was natuurlijk de Zandvoortse vlag... ...op halfstok... ...vanwege wat er allemaal in Israël gebeurt. Ja. En natuurlijk gewoon vanwege... ...de oorlog die er plaatsvindt... ...wat natuurlijk hartstikke vreselijk is. En uh, ja, daar nou, heeft... Uh, geval de gemeente ook aandacht aan besteed door de hal, vlaghalstok ja. te hangen afgelopen week. En hey, je hebt en, gehoord wat er in uh, Haarlem uh, voor toestand is geweest? Uh, nee, nee, nee. Daar nee. <coughs> ja, hadden ze dus de, de Israëlische vlaghalstok gehangen, maar uh, uh, iemand van de, de, de Partij voor de Dieren, die was daar zeer nee. tegen, hij zei: van ja, nee, dan kun je beter een vlag van de vrede ophangen. Want ja, de, de, de, de joden halen ook allemaal rotzooi uit daar uh, met, met die, met die uh, Palestijnen. Dus uh, ja, dat vind ik ook een veel beter idee. Want uh, de, de daar, al, allebei de kanten gaat het helemaal verkeerd. En ze kunnen beter gewoon vrede stichten. Maar ja, dat doen ze al sinds 1947. Is ja. daar al oorlog. Dat ja, blijft ik maar denk, doorgaan. Denk, mijn mening is dat dat gewoon niet hierin... Ja, ja. laten we die, die discussie lekker aan de landelijke media over. Ja. En uh, ja... Ik, nou, ik, eh, ik ik ga daar geen mening over creëren, maar in ieder geval die vredesvlag, daar ja. ben ik het zeker wel mee eens. Oké, okay. <laughs> ik ook. Die is mooi. En, maar jij ook? Ja, maar jij ook. Die mogen we altijd ophangen, denk ik. Ja. <laughs> toch? Ja, ja ik ja. vind het een mooie vlag. We vredesvlag voor alle vrede. Ja. Uh, ook wat in Oekraïne gebeurt in Op andere Absoluut, die hoort er ook bij. Ja. Maar oh, we hebben het toch over vlaggen. Uh, van eergisteren was ook coming out day. En uh, toen heeft, uh, is onze verslaggever Jelmer Koper uh, op pad gegaan natuurlijk. Want hij, hij uh, is natuurlijk wel uh, de ambassadeur van, uh, van Pride ja. at the Beach. En uh, ja, hij is zover te site een item gaan maken over de One Love vlag. Die gehezen is bij FC Zandvoort. En, uh, in samenwerking met Sportservice Zandvoort en de gemeente Zandvoort. En uh, die vlag uh, is op. Ja, opgehezen en daar is een item over gemaakt waarom ze die vlag hebben opgehangen en wat de achterliggende nee. gedachte wanneer is. Okay. En, en ja. op ons YouTube kanaal, Facebook kanaal kun je het ook vinden, of website www.zandfrissite.nl uh, kan je daar het item, uh, het item over En de vinden. One Love vlag is een andere vlag als de Rainbow Vlag? Uh, ja, maar die regenboogvlag Vlag is daarnaast ook gehezen. Dus Oké. Okay. Kijk, je hebt de One Love band natuurlijk, uh, die ook de voetballers ah, uh, om ja. hebben. Oh, die. Ja, ja. Oh. En dan heb je de regenboogvlag die daarnaast is geh oh. geh geh geh gehangen. Dus uh, daar is een item over gemaakt. En, we, en het, het lijkt wel een vlaguitzending. Ondertussen is het ook bekend dat uh, degene die uh, de regenboogvlag kapot heeft gemaakt op het. Uh, op het stationsplein. Ja. Uh, dat die uh, in ieder geval een fikse boete van 300 euro per persoon hebben gekregen. Een 27-jarige en een 29-jarige jongen. Uh, jongens zijn uh, daarvoor beboet door de rechtbank. En ze kwamen geen eens uit uh, ne Nederland. Dus, oh. uh, uh. dus ja, uh. dat uh, is via dus, een advocaat uh, uh. gegaan. En, uh, maar ze moeten in ieder geval. En ze hebben schuld bekend. Het enige wat ze niet hebben bekend is dat ze. Uh, lelijke woorden over gays hebben uitgesproken. Maar daar okay. zijn ze wel op uh, bewoed, omdat, uh, omdat er genoeg getuigen uh, waren ja. op dat moment. die dat konden zeggen dat dat wel aan de hand was. En uh, ja, wil je dat, dat artikeltje even teruglezen? Dat kan op okay. en, ja, en er staan uh, heel veel vlaggen nieuws nieuw, vast zag ik. Okay. <laughs> ja, ja, ja, ja. Het is uh, wel een weekje van de, vla weekje van de vlag. Ja, toch? Nou. nou, nog iets had ik. De kerstverlichting hangt er weer. Ja. En we hebben nog steeds ons visje niet terug, hè? We hebben nog steeds maar nee. twee vissen. Ik vind dat... Nee, ik, nee dat maar ik, uh, ik ga vanavond uh, langs om een fotitje te maken. En ik ga ik er zeker weer een artikeltje aanwijzen. Ja. Want vorig jaar was dat natuurlijk wel een, uh, een, heel, een heel groot ding, hè? Want. Ja. Uh, want, uh, ja, we kwamen er zelfs mee in de landelijke media, dankzij Sjors Brouwer. <laughs> en, uh, dat, uh, op... Oh ja, voor George ja, ja, ja. zat ja, ja. had daar, uh, ja, wij hadden een foto geplaatst in ons, al ons enthousiasme. En toen heeft George dat opgemerkt van ja, kijk, uh, die haring, uh, die, die, uh, uh, ja, waar is die? Ja. Weet je, nou ja, dat, uh, dat is nog steeds zo, maar da, dat is de logo van Marketing Zandvoort en dat is dan meer dan vijf jaar. Uh, meer dan vijf jaar. En uh, ja, uh, het viel vorig jaar, pas op. En dat logo staat helaas ja. in de in, in, in, in dat. Um, het ja, in is dat... gewoon net de drie kruisjes van Amsterdam. En ik heb zoiets van ja, ik ben Amsterdam, maar ik, ik, ik draag Amsterdam een heel warm hart toe. Maar ik heb zoiets van, het is geen zandwoord. Nee, maar ik denk wel dat we op een gegeven moment op het punt zijn om het een klein beetje los te laten. Weet je, ja. de, de kerst komt eraan, de lichtjes hangen uit enthousiasme. Ja. Ja. Het, het ziet er trouwens wel heel, erg, heel leuk uit. Ja. Buiten, buiten dat logo om, ik vind dat logo ook niks, maar ja, dat, dat, dat, is, dat is persoonlijk. Ja. Uh, maar <laughs> ik denk op een gegeven moment is het wel, uh, ja. is het wel klaar. Dit, dit is van marketing, hè? Niet van de ondernemers. Uh, dit, is, dit, is ge, uh, dit is een samenwerking. Dit is de samenwerking met het Ondernemersvereniging. Ah, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Toch ook. En marketing. En marketing, ja. ja, want het is het logo van marketing. Ja, het is het ja. logo van marketing, ja. Dus uh, ja, dat, uh, ja, die discussie kunnen we blijven voeren. Ja. We zijn, we zijn voor Zandvoort, denk ik zomaar. En Zandvoort uh, is Zandvoort, Amsterdam is Amsterdam. Maar ik denk dat we Zandvoort af en toe Amsterdam wel even een beetje nodig hebben. En uh, ik denk dat we daar heel veel centjes uh, voor ons mooie dorp vandaan halen. Dus. Maar uh, Amsterdam is toch uh, Stamford City? <laughs> ja, ja dat kunnen we ook noemen. <laughs> ik kan jullie nog een verhaal vertellen... Denk Ik nu ah, tien jaar geleden, misschien wel zeven jaar geleden, ik weet niet precies, had, uh, had VVV Zandvoort een hele mooie bus laten bestikkeren. En er stond Amsterdam Beach op. Oh, je had iedereen weer moeten horen. <laughs> ik, ik, ik snap het wel hoor. Ik snap, het hele, ik snap de discussie, maar we hoeven niet bang te zijn. We blijven gewoon Zandvoort. Ja. Zo is dat. er dat Zandvoort. <laughs> Heel goed. Okay. Tot, tot slot, ik wil je nog even. Sorry, ik wil je nu, we zijn blijven bekletsen. Maar ja. wil je nog even meenemen naar de evenementenkalender? Want dat is wel belangrijk, want er gaat zoveel leuks gebeuren komend weekend. We ja, hebben natuurlijk dit weekend nog steeds de tentoonstelling van de zeeschilders in het Zandvoort Museum. Ja. ja. Uh, wat wel leuk is om te zien hoor, mensen. Uh, GT World Challenge Europa komt weer naar Zandvoort. En dat gebeurt op 13 uh, oktober. Verder hebben we natuurlijk Zandvoort uh, Art dit weekend. Wat ook hebben, er gebeurt echt veel hè, mensen, uh, 14 uh, oktober hebben we, hebben we de Veteranendag van Zandvoort. Ja. Oh, de Veteranendag. Vanaf 11 uur. Um, dan hebben we ook nog uh, het jaarlijkse optreden van Crush en dat is een live band bij uh, Laurel en Hardy. Daar is iedereen ook welkom vanaf 9 uur. Huh? Of eerder natuurlijk dan ook. Het Kerkpleinconcert met Maxime uh, komt er weer aan. Een pianoconcert hoort dat. Uh, dat is uh, vanaf half 3. Uh, dan hebben we maandag. Gebeurt er nog iets speciaals? En dan hou ik op, want dan gaan we gewoon weer naar volgend weekend. Of dat volgende <lacht> week alweer. Hebben we Vakka met je fietslicht? Ja. Wil je fiets Wat is dat nou weer? Fuck, dat ja. je fiets ligt. Nou, er worden vanaf van 7 uur tot 9 uur, wordt er, worden er fietslampjes uitgedeeld uh, uh, bij de Zandvoortsalaan. En um, door de jongerenwerk Zandvoort en de gemeente Zandvoort, dan proberen ze aandacht te besteden om uh, ja, fietslampjes uh, aan, uh, in ieder geval aan je fiets te hangen en aan te zetten. en. Volgende week, of in ieder geval um, dinsdag denk ik, komt daar een filmpje over online met Sanford en de En dan gaan wij ja. eens kijken hoe het zit met die fietslampjes. Want ik vraag me eigenlijk ook af. Hebben alle raadsleden bijvoorbeeld een fietslampje? Ja. Dan ja, moet op dinsdagavond even tijdens de vergadering... even daar gaan spieken bij het raadhuis... of ze allemaal netjes een fietslampje aandoen. En, ja, en, kijk, en kijk of ze verlicht zijn. Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> nou, ik wil jullie heel erg bedanken weer. Joep. Ik ga deze uitzending afvlaggen, letterlijk. En uh, ik uh, zeg jullie weer tot volgende week. Okay, Hartstikke goed, Roy. Tot volgende week, Roy. Bedankt. Joep. Bedankt, Roy. Doei. Doeg. goed weekend. Doei. jullie ook. Uh, ik heb nog. Um... Ja, wat heb jij? Ik heb jij... muziek. Ja, ik dacht van dat je iets de Rolling van, Rolling... Stones. van de Rolling Stones had. Kijk, je ja. wordt gelijk gebeld. Nee, wordt niet gebeld. Oh. Nee, hoor. Uh, ik heb uh, muziek van de Rolling Stones. Dat ga ik draaien. En uh, als eerste en dan uh, ga ik uh, Marcel bellen. Is uh, Rolling Stones met Lady Jane? Oké. Okay.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 Is wrong, my love Your time has come, my love I pledge my throne to Lady Jane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 Ja, hi Marcel. Goedemiddag hi. Marcel. Goedemiddag Marja en Henry. Ja, we zijn geswitst. Uh, Ik ben nou de interviewer, Marja doet de ja. techniek. Ik had het in de gaten, ja. Oh, oh, oh, oh. ja. oh, wat bedoel je daarmee? Nee, nee, ik, ik, ik had het gezien. Uh, oh ja. Op de, de camerabeelden, uiteraard. Ja, ja. Ja, blijf lastig, het switchen zo naar een uh, uur met uh, collega's ervoor. Ja, ja, ja. Dat, dat, best, gaat, dat ga inloggen. je niet redden. Nee, dat, nee, dat, dat ga je dat, dat, dat, zeker niet redden. Het inloggen net, gaat dat, te lang, het duurt te lang. Ja, nee, dat, uh, dat doe ik allemaal niet aan mee, dat niet loggen. Ik doe het lekker allemaal old school en dan heb ik dat gedoe niet. Nee, ja. ideaal. dat is waar. <laughs> dus uh, nee, komende maandag wil je natuurlijk weten wat er uh, te wachten staat. Ja, wat is er voor nieuws? Ja, ja nou, ik uh, heb weer een uh, play it loud request. Uh, zoals ik uh, vorige keer al had aangegeven, heb ik natuurlijk uh, allerlei verschillende thema-uitzendingen. Oh ja, en, dus ja, In totaal, hè dus uh, een play it loud request is weer aan de beurt. Uh, alweer de vierde aflevering daarvan. Ja. En ja, het blijft natuurlijk altijd lastig om een leuk thema te bedenken, dus ik kwam met het thema Guilty Pleasures, dat vond ik al heel leuk. Ja, ja, ja, ja. Oh, ja, je hebt ze natuurlijk ook uh, van popmuziek, hè. Ja, de, zeker. De jaren negentig, nou, was zo fout mogelijk natuurlijk, maar ze zijn er ook zeker in de metal. Dus ik heb mijn uh, luisteraars gevraagd om uh, hun favoriete Guilty Pleasure op te sturen. Nou viel het voor veel mensen niet mee om dat uh, te bedenken. Maar ik heb uiteindelijk toch een uh, aantal leuke verzoekjes binnengekregen. Een aantal hele fouten zelfs. Oh, ook wel my. wat mainstream nummers. Ja. Maar uh, voor mijn programma misschien even te mainstream. Maar uh, ja, hun vraag is uh, ja, mijn, uh, hoe noemen we dat? Uh, <laughs> je moet het ja, wel doen, ja. is het jouw command. Ja, ja. ja There is ja, ja. het <laughs> ja. jouw dus, uh, uh, uh, dus, uh, Heb uh, je ook ja. iets van Chris bijvoorbeeld, Marcel? Ja, dat gaat ook zeker voorbij komen. Oh, Oké. Okay. Dan heb ik die van mijn vrouw uh, uh, gekregen om te draaien. Dus uh, die komt zeker voorbij. Ja, heel veel uh, glam metal of glam rock. Glam rock, ja, ja. ja, ja, ja. Super fout, de jaren tachtig. Dus daar staan een uh, aantal uh, <laughs> nummers van in de lijst. Maar ook uh, ja, wat nieuwere muziek, het jaren 2000. En ook de 90's komen al veel voorbij. Dus uh, nou, het wordt een leuke, vrolijke en uh, lekkere foute uitzending. Een lekkere foute uitzending. Ja, zeker. Ja. Ik heb er nu al heel veel zin ja. in. Ja, ja, ja. ja. Ik kan wel ja, luisteren hoor. Dat kilt die guilty ja. in, in ja. de metal. Ja, zeker. Nee, het is allemaal redelijk toegankelijk ook. Het is niet dat hele harde werk dit keer. echt wel uh, vrij mainstream ook. Uh, denk aan uh, ook nog de Bloodhound Gang. Dat is uh, ook een hele foute plaat die ik ga draaien. Uh, Kiss, heb ik al gezegd. Uh, Dokken. Uh, nou ja, Poison beetje de Glam... De Glam weer uh, toen, ja. ja. Ik heb trouwens gehoord dat uh, de kist gearresteerd uh, worden voor. Uh, ze hebben een, een concert gedaan terwijl het corona was. En er uh, is iemand besmet geraakt. Ja, Ik heb het gehoord, ja. Klopt. Er was iemand, inderdaad, een van de crewleden, besmet geraakt, ja. Dat was lezen. Ja, je hoort uh, best wel veel uh, dingetjes in de metalwereld. Uh, ik wist niet eens uh, dat ze nog optraden, op joh, kist. Uh, nee, die hadden onlangs een uh, afscheidstournee gegeven. Ja, de zoveelste. Want ze waren al voor het ja. in Amsterdam. Uh, in de ziggardoom stonden ze nog niet zo lang geleden. Ik geloof in juni, als ik me niet vergis. En uh, dat is al echt uh, hun allerlaatste show geweest in Nederland, denk ik. Ja. Hoop ik. <lacht> maar, ja, <u> wel. ja. <lacht> Het is nou wel mooi geweest. Ja, het is wel dat mooi geweest, vind ik ook. jammer genoeg, maar uh, nee, dat is er nooit wel gekomen. Dus daar baal ik wel een beetje van in die, in die zin. Maar ja. ja. Kan je alles hebben. En, uh, ja, Ramstein uh, komt ook weer terug naar Nederland gehoord. Uh, ah. Oh, dat die, gaat mijn dochter. wordt is er helemaal gek van? Ja, oh, ja. nou dan kan ik uh, haar vertellen dat, uh, dat er ook muziek van voorbij komt uh, maandag. Dus uh, ja, voor die fans uh, ja, is het toch ook uh, een leuk nummer uh, aangevraagd. Uh, heel fout trouwens ook. <laughs> dus ja, het wordt, een, het wordt een hele leuke uitzending. Ja. Dus uh, luister ook. Vrachtig. Ja, ja en nee, nog even een, een nieuwtje wat betreft volgende week. Ik had het al uh, door laten schemeren vorige week. over dat ik een, een band in de uitzending ga ja. hebben. Oh ja, ja goed. Ja. Ja. Ja, ja, super spannend. Het interview is inmiddels afgerond. Dus ik moet nog even wat uh, kleine puntjes op de i zetten. Maar uh, nou, in principe is het helemaal klaar. Uh, de band uh, komt hopelijk in zijn volledigheid, dus alle vijfde leden. Maar daar moet ik nog uh, bevestiging over krijgen. En ik ga ze natuurlijk alles uh, vragen over, uh, over de band zelf, de muzikanten en uh, het nieuwe album. Uh, wat zij uh, 27 oktober gaan releasen in uh, Hoofddorp, hun thuishaven, ah. in uh, poppodium. Uh, C-punt. Oh ja, ja C-punt. Ja, dat ja, is het ja, dat een rare podium. Ja. Ja. Ja. Dus uh, ja, ik uh, ben erg benieuwd naar het uh, interview. De mensen lijken me super uh, relaxed en heel vriendelijk. En ik ben ook van plan om ze te uh, verrassen. En dan hoop ik dat ze nu niet luisteren, maar ik denk het niet. <laughs> Met uh, een mooie taart. Uh, ter gelegenheid van hun uh, ja, release. En ik weet dat de fototaart... Uh, te krijgen zijn of te maken zijn. Dus die laat ik maken met uh, de hoes van hun nieuwe ah, album daarop. Nee. Dus uh, ja, ik denk dat ik daar wel uh, een Jeetje, mee man, uh, maak. Ja, ja, ik ben uh, dol enthousiast. Ik kan niet wachten. Maar ook wel gespannen. Ik, uh, <laughs> een tijdje terug ook een interview met een andere bekende band was in mei uh, dit jaar. Twee leden van de uh, progressieve metalband Allergy in de uitzending. En daarvan ken ik gelukkig de frontman. Een hele ja. relaxte man. Ian Perry heet hij en doet ook solo. Veel dingetjes. En uh, ja, ik was echt best wel super gespannen voorafgaand dat ik uh, ja, gedurende de uitzending uh, misselijk was. Oh. Dus dat was wat minder. Ja, het oh. uh, zullen er gezonde spanningen zijn geweest waarschijnlijk. Of ik, ja, misschien ik iets verkeerd gegeten had. Ik heb ja, geen idee. Nee. Ja. Zichtig, man. Dat man. destijds ook een buitgriep, maar uh, nee, dat uh, was wat minder. Dus ik hoop dat ik dat dit keer niet ga ervaren. <laughs> nee. want Laat dat nou, de hele avond in, uh, in de soep lopen. Maar uh, nee, wat dat betreft gezonde spanningen, die mogen er altijd zijn, maar het moet niet uh, hinderlijk zijn. Nee, uh, maar... nee. Het gaat allemaal goed komen. Maar goed, je bent ervaren genoeg, dus... Uh... Ja, inmiddels wel, uh, zeker uh, nu ik twee jaar radio maak, inmiddels. Ja. Dat ook al ja. Een, ja. Het is uh, tijd voorbij uh, gevlogen. Ja. Maar ik merk wel dat ik inderdaad progressie heb gemaakt in al die jaren... En uh, dat ik ook steeds mezelf uh, wil ontwikkelen, nieuwe dingen wil uh, uitoefenen. Uh, zoals uh, ook de, uh, de, de flyers, de postertjes. Of hoe noem je dat? De post die ik op Facebook plaats. Die worden ja. steeds meer uh, professioneler. Uh, ja. En minder vaak de plaatjes van internet haal, maar het gewoon zelf maak. Ja. En uh, nou ja, creëer mijn eigen jingles al. Vroeger had ik natuurlijk uh, een mannetje die dat voor mij insprak. Nou, die oh, had steeds okay. die jingle. Maar er uh, was Stanley Sussenbach, ik weet dat ah. uh, Martin Stoker dat deed voor, uh, voor ZFM, uh, de jingletjes voor het ja, afgaan, ja. zeg maar, weet je, aan de programma's. Ja. Maar uh, Stanley heeft ook wel een hele herkenbare en uh, ja, uh, mooie stem, een warme stem ook. Dus die vond ik ook uh, super geschikt voor mijn jingle. Uh, maar nu maak ik alles tegenwoordig zelf uh, via Bandlab, ja. een superhandige app. Ah oké, okay. hoe uh, je Dat dan kunt creëren. Uh, okay. Dus een, een ideetje voor jullie misschien of Pim ja. Ja, die is zelf ook wel heel handig natuurlijk in een het maken van geloostjes. Dus, Pim is wel ja. heel redelijk handig. Ja, die ja. heeft toch een, een beetje stille studio. Kijk Bij ons thuis dan hebben we een papegaai ja. die gaat het was doorheen kwetteren. <laughs> ja. Nee. Of, de, of de hond gaat Oeh! <hijst> die doe je de hond op de achtergrond, inderdaad. Ja, uh, uh, ik moet het ook wel uh, op een stille plek doen, want ik heb natuurlijk een kat die regelmatig meehoudt. Oh ja. ja, ja. Dus uh, ja, <hijst> ja, moet je ook niet door je kring alleen horen. Nee. En toch is het leuk als je dat doet. Dingen... Ja. ja, ik vind het <hijst> wel, uh, wel wat leuk. Het, het heeft wel ja, wat maar ja, <hijst> ja. ja, dat alweer wel, ja. <hijst> dus ja, nee, dat kunnen jullie verwachten komende maandag. Nou, het klinkt hartstikke goed. En uh, voor degene die het nog niet weten, uh, is elke maandagavond om 9 uur dus. Uh, 9 uur maandag, ja. Uh, play out. Uh, tot 11 uur lang. Ja. Uh, dus ja, uh, we zien in. Luisteren. Nou, gaan we doen. Gaan we doen. Oké, okay, nou dankjewel weer. Oké, doe. Uh, tot volgende week. En goed, goed weekend. Ik week maak en een klein ja. nog even. Ja, dankjewel. Ja. En jullie nog uh, veel plezier met de uitzending. Dankjewel. Okay, doei doei. En een goed weekend. Hoi. Hoi. Nou, we gaan weer door met uh, Rolling Stones. Met. Uh, papa was er Rolling Stone. Papa? Ja, papa. Oh, papa. the third of September. Said that Papa never worked again in his life And mama, bad talk going round time Said Papa had three outside children and another wife And that ain't right heard you talk about Papa doing some from preaching Talking about saving souls all the time Dealing in debt and stealing in the name of the Lord <laughs> Let's go.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 not much on. Het waren dus niet de Rolling Stones. <laughs> ze stonden And wel onder de Rolling Stones uh, oh, in het dingetje, uh, Maar uh, dat was het niet. Had jij nog wat nieuws te melden? Ik heb altijd uh, goed nieuws. Hè. We uh, Waar ja. zullen we het over hebben? Over uh, diertjes, Zomaar zeggen. Wat, uh, wat dacht je van egeltjes? Oh, die zijn zo schattig. Een record aantal egeltjes zijn geteld. Midden de zoogdiervereniging. Egelbescherming Nederland. Tuintelling op woensdag. Oké. Okay. 5505 delen. Ze hebben meegedaan aan de telling. En in totaal 6162 tellingen in de tuin en de buiten. Ah, zo lieve egeltjes. Maar het is zo schattig. Als je die kopjes ook ziet. Van. Ja, maar die lieve kleine oortjes. Kom. Wat wil Charlie ook meepraten? Charlie wilde ook mee uh, eventjes stellen. Maar niet gek krijgt van die, van die, van die, van die splintertjes in zijn bek. Dat vindt hij weer wat minder. Oké. Okay. <laughs> ja, moet Je moet ze ook niet opeten. Dat, uh... Nee, nee, nee. Maar ja, Charlie. Charlie, ja. Wat doet hij ermee? Ja, dus dat vond ik wel een heel goed, uh, goed, uh, goed, uh, goed nieuws. Ja, zeker goed. Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland. Ja. Dus als, als, als, ze ook in, als ze zich inrollen. Oh, ik heb ook nog, er nog. Ja. Er zit ook een beetje slecht nieuws tussen. Oh, en dat is. Ze hebben namelijk 13.500 egels gemeld. Waarvan 13.379 levende Ja. En 334 doden. Ah, ja, dat is maar toch hoe zijn weer niet goed nieuws, gaan? hè? Ja, dat sommige mensen wel eens melk geven of zo. Dat moet je helemaal niet doen, hè? Nee? Nee. Oké. Okay. Nee. Nee, je moet er gewoon uh, wat groener, uh, wat sla, weet ik veel wat. Uh, oké. Okay. Maar geen, uh, geen melk. Ja. Plaatje doen? Ja, doe maar weer eens een, uh, maar nou maar een echte Rolling Stone. Nou, een, en echt, een beetje uh, heftig, hè? Een, een modus helpen. helper. Ja, oké. Okay, okay. En daarna onder mijn tong. Ah, that's really What a drag it is getting old Kids are different today, I hear every mother say. Under my thumb Well I I can still look at someone else It's down to me Oh That's what I say The way she talks when she's spoken to Down to me The change has come She's under my thumb Say the song Ja, under my tong van de uh, Rolling Stones. Zo was dat, dat komt toch wel even goed. Um, ja, ik zie hier dat. Uh, Zandvoort is in de top 3 van de meest gastvrije gemeenten. Ik zie dat nummer 1 is: Sirooskerken in Zeeland. ben daar nog nooit geweest. Ik ken het niet, ja. De Koksdorp in Noord-Holland. Nou dat is Dessel. Dat is Tessel. Dat ben ik wel eens geweest. Dan en, kan uh, en, je heerlijke vissoep krijgen trouwens. Ja, ja. ja. Vissoep? Ja, vissoep. In Tessel? Ja. Boenabes, -ne boeiabes. -ja nee, geen boeiabes, -ja dat is Frans. Ja, dat is Frans, ja. En dit is vissoep. Hoe <laughs> ik het nou? <laughs> boeiabes is vissoep. <laughs> maar goed, ik zal het even laten voorlezen, want dat, uh, dat kan ik zo op klikken. Dat is wel leuk om dat eens even te doen. Zandvoort in top 3 van meest gastvrije gemeenten. Bijna de helft 44 van de Nederlanders gelooft dat 2023 het jaar is om zich op nieuwe reiservaringen te storten. Het goede nieuws daarbij is dat de wereld nog steeds vol geweldige gastvrije plekken zit. In Nederland staat Zandvoort er goed op, al dus de lijst met de meest gastvrije steden in Nederland, samengesteld aan de hand van miljoenen geverifieerde beoordelingen van reizigers van Booking.com. Nederland is weliswaar geen exotische reisbestemming, maar nog steeds is ons land een enorme trekpleister voor buitenlandse toeristen. In Nederland hebben 11.993 van het totale aanbod aan accommodaties een award ontvangen, waarvan 10.341 in het aanbod home accommodaties, appartementen etc., en 1652 hotels. Meest gastvrije gemeenten in Nederland 1. Serrooskerken, Zeeland 2. De Koksdorp, Noord-Holland 3. Zandvoort, Noord-Holland 4. Middelburg, Zeeland 5. Lezen ja, hebben. maar wel goed dat, uh, dat uh, uh, Noord-Holland sowieso goed, uh, goed scoort. Heeft, hè? Uh, en er is ook binnenkort een uh, ondernemersavond in Zandvoort. En het gaat om wie de meest gastvrije ondernemer is. Dat kan ik ook even laten voorlezen. Ja. Ondernemersavond, Zandvoort, jaar rond gastvrij. De Zandvoortse ondernemersavond vindt dit jaar plaats op vrijdag 17 november. Het programma omvat een interactieve inspiratiesessie met vleugje humor op het thema Zandvoort jaar Rond Gastvrij, met ook de ondernemersverkiezing voor meest gastvrije ondernemer. Zandvoort telt heel veel ondernemers in de horeca en retailbranche. Niet alleen voor deze ondernemers is gastvrijheid heel belangrijk, ook Zandvoort als badplaats is gebaat bij een gastvrij imago. Wat dat betreft staat Zandvoort er al goed op, maar door de ervaringen met elkaar te delen en te bespreken kan de gastvrijheid naar een nog hoger niveau worden gebracht. En dat het liefst het hele jaar door. Het centrale thema van de ondernemersavond is daarom dit jaar, Zandvoort Jaar rond gastvrij. Verkiezing ondernemer van het jaar de ondernemersavond is al jarenlang ook het moment dat de ondernemer van het jaar bekend wordt gemaakt. Dit jaar zal ook deze verkiezing in het teken staan van gastvrijheid. Welke ondernemer vindt u dat in aanmerking moet komen voor de titel Meest gastvrije ondernemer van Zandvoort? Tot 22 oktober kunt u bedrijven voordragen via www.zandvoortsecourant.nl verkiezing de ondernemersavond vindt plaats op vrijdag 17 november in de haven van Zandvoort. De inloop is vanaf half acht s avonds. Onderdeel van de avond is een netwerkborrel waarbij ondernemers en collegeleden gelegenheid hebben om elkaar informeel te spreken. U wordt nog nader geïnformeerd over het programma via deze krant en sociale media. En netwerkborrel. Wie zou jij uh, de meest gastvrije ondernemer van uh, Zandvoort? Uh, ja, ja, dat is een goede vraag. Ja, ja. Zeker niet... Ik uh, zeggen dat alle restaurants vind ik eigenlijk wel, uh, wel prima. qua gastvrijheid. Ja, ja. En welke vond je dan het meest gastvrij? Want zoals met je koffie bij Meijer, dat viel me wel echt tegen, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, maar goed, ik zit dan ook meer te denken aan uh, het wapen van Zandvoort. Weet je wel, Rob. Ja, met die, met die met die, met die viel ook weer een beetje tegen. Nou, weet goed, je nog? ik moet wel meevallen. Fies zin vind ik altijd gastvrij. Ik ben pas geleden weer naar Nuf, die uh, vernieuwd is uh, geweest. Daar ben je al geweest. Ja. Tot zover het ridden van ZFM uh, Via kabel op 104.5. Oké. Okay.